Jelle Visser met het NOS journaal. Een groep boeren voert actie bij het ijsbedrijf van D66 tweede kamerlid Romke De Jong in het Friese Gorredijk. Sinds 8 uur vanochtend staan er zeven trekkers geparkeerd. Of de tot de ijsfabriek ook geblokkeerd wordt, is niet helemaal duidelijk. De boeren eisen een gesprek met het kamerlid over de stikstofplannen van het kabinet. Maar De Jong zegt dat op deze manier niet te willen doen. Volgens de politie is de situatie rustig. Oekraïne zegt dat de Russen slange hebben gebombardeerd met fosfor. Volgens een Oekraïnse bevelhebber vlogen Russische straaljagers vanaf de Krim naar het eilandje in de Zwarte Zee en lieten ze brandbommen vallen. Oekraïne heroverde deze week het eiland op de Russen die aan het begin van de oorlog het eiland hadden ingenomen. Volgens Moskou vertrokken de militairen als gebaar van goede wil, maar Kiev spreekt dat tegen.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 En dan het weer. Vanmiddag wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 21 graden aan zee. En mogelijk 26 graden in het binnenland. Morgen wordt het iets koeler. En in het noorden is er dan een kleine kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen paan en na de 8 kilometer file door een geschaarde caravan. Twee rijstroken zijn dicht. Een half uur is de vertraging en omrijden kan via Almere over de A27 en de A6. En tot zover de verkeersinformatie.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 Op vijf uur is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het en ongeveer zegt: Ja, Zandvoort en ver daarbuiten. U je bent weer verbonden met onze omroep met het programma ZFM Oud Zandvoort. Mijn naam is Pieter Joustra... en ik heet u allemaal hartelijk welkom. We gaan vandaag praten over een hele bijzondere jeugdvereniging. Opgericht in 1955 en volgens mij heeft hij een jaar of 15... misschien wel langer bestaan, maar dat horen we zo meteen. Want aan de overkant van deze tafel in de studio zitten twee voorzitters. De oprichter Ger Sensen.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 And I'm with the just a plain and simple child. In the chapel Where people are Of one accord One accord Yes, we gather In the chapel Just to sing in And praise the Lord You'll serve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 als zijn de vliegende schotel. De, de, de, de, er is een Engelse naam voor die me even ontschiet. Maar, de ufo's. Ja, ufos. de ufo's. ufos en, en, en, de, de kranten stonden er overal... er waren mensen die, die dingen gezien hadden... s'avonds. En, en er was nog nooit wat gefotografeerd. Er was dus een beetje een geheimzinnige sfeer over. En in die periode... kwam mevrouw Olderman geloof ik... met het idee, noem het de vliegende schotel. En uh, nou ja... wij wilden wel eens wat nieuws. En omdat de vliegende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 We'll be right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 de vele huwelijken die we in Zandvoort hebben gekregen... uit de Vliegende Schotel. Nou, noem er eens een paar. Ja, ja noem er eens een paar. Ja, Pauline Brugman, uh, Arend Schaap en uh, Rita. Joa. Uh, Joa Schaap uh, en Bert, en Bert, Hart. Bert, Bert Hartman. Ja, de, ja, ja, we kunnen wel even doorgaan. Ook en Pieter Joustra, dat hebben we elkaar ook daar leren kennen. Henk Holstein, ja. Sylvia. Ja. Zo zijn er natuurlijk heel wat uh, Zandvoortse echtparen daar...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 Nee. Ik, nee, ik geloof het ook niet. Nee. Ik had er ook nooit van gehoord. Nee, een uh, sigaretje werd er wel gerookt, dat weet ik wel. Uh...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 Het heeft uh, tot nu toe gefunctioneerd allemaal. Zo is het. We gaan weer even naar muziek luisteren. Company was gay. We turned night to day as music played. The faster did we dance. We felt it more than once—the start of our romance. How could they know just what this message means? and of the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 En uh, dat was inderdaad elke week maar weer opruimen, aanbrengen, opruimen, aanbrengen. En uh, we hadden dus daar verschillende ploegen voor. Ook het, uh, het, uh, het, het schoonmaken van de afloop van de hele vloer... waar wel eens wat uh, op rommel op lag of versiersels, moest aangeveegd worden. En dat was uh, ja, toch elke week weer terugkerende arbeid, in feite. We hadden ook uh, een eigen vlag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 Brugman uh, Gerard Wiegand, allemaal van 1955. Uh, Tini Piers, leider van Poolgeest. Gerbrand Poster, naar nou Art die noemde je al Hilda Borst. Kan ik me ja. ook nog herinneren? Die ja. is weer met uh, Wiegand getrouwd. Met Wiegand getrouwd. Je ja. ziet want dat was toch echt wel een huwelijksmarkt. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Al die. Uh, een vruchtbare vereniging was het. Ja. ja, ja. Nou, het eerste kind uh, wat uit een schotenhuwelijk huwelijk is geboren, dat was van Jaap en Linke Brugman. Oh, dat zou dat, kunnen. Ja, nou. dat staat.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 Ja, want dan heb ik nog met Joy Ellen Tatus meegedaan. als de Zingende Zusjes. en de Gebroeders Dussault. muziekavonden. Ja, Wij dat hadden was voor twee keer per avond, jaar, geloof ik. of zo. Dat begon veel eerder. En dan hadden we muziekavonden met. Uh, met Lien. Kerkman. Lien Brugman-Kerkman. en Rita Molenaar. beide op accordeon. En dan hadden we, geloof ik, dacht ik, meezingavonden of zo. We gaan even naar muziek luisteren. Dan uh, past dat mooi in het beeld.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 Auto's ter beschikking. Vooral van de familie van Thornburg uit. Die hadden beroepsmatig twee auto's die we konden gebruiken. Soms ...die werden die leeggehaald en dan was het personenvervoer. Wat je nu niet, nu niet meer zou kunnen voorstellen, maar dat gebeurde wel. En we gingen dan naar Teiningenbos toe. En dan was het natuurlijk een groot feest. Want dan hadden we een grote vrouwenslaapzaal en een mannenslaapzaal. En dat was natuurlijk feest gewoon. Ja. ja.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 Ja, die maaltijden. ja. De, de, wat ik me daarvan herinner. is dat we gewoon in de constructoriekamer. of in de nieuwe constructor. in het jeugdhuis, dus. Uh, lange tafels hadden opgesteld. en dat we daar. Uh, boerlijk ook met worst, bij spreken aten. Dat waren altijd natuurlijk éénpansgerechten. Dat, dat gebeurde, ik denk. Uh, misschien één keer per jaar of zo. Dat dat ja, gebeurde. dat was altijd in de kersttijd. In de kersttijd, ja. En, ja. en wat de versierploeg <coughs> weer uh, deed. we kregen een mandarijntje. Ja. als toetje. en ieder jaar maakten ze weer een ander. Ja. ontwerp om dat mandarijntje op tafel te zetten. En daar werd ook